Zeg het de waarheid. Hoor, Piet. Hoor. Dat heb ik niet gemeend, Laas. Dat, dat kan ik niet gemeend hebben. Laas.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 Met onze pijn gaat het steeds slechter. De dokter is zo bang dat het misschien niet goed afloopt. En mijn geeft mij daar de schuld van. Dat is de straf dat ik niet naar hem heb willen luisteren. en dat ik, dat ik niet met jou gebroken heb. Tja, hoe komt die man erop? Nou ja, jouw taas is een schurk. Dat moet je je niet zo aantrekken, Famke. Zo? Is dat alles wat je daarop te zeggen hebt? Wat, wat moet ik daar anders op zeggen? Ach.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 Sil bijvoorbeeld. Sil heeft ook een oogje op haar, dus maak je om maar geen zorgen. En als je hier naar blijft, dan zit je je hele leven aan het kooihuis vast. Kooihuis. Maar, maar is het daar dan zo slecht? Oh, heren, wat ben ik begonnen en hoe eindigt dit?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 Jullie met je heen en weer geklet. Dan komt de ene, en dan komt de ander. Laat me toch met rust en schiet op. Schiet jij op, mispunt? Piet! Neem je konijnen mee! Oké, <houd> jij je konijnen maar, Narling! Narling! Ik wil niemand meer zien, hoor je? Ik wil je niemand meer zien! Niemand! Niemand! waar noordwesten. Ja jongen, tijd van het jaar. En waar je ook kijkt, over ligt zand. De buren zullen maar weer moeten komen helpen. Ja. <lacht> Misschien moeten we Arjen er wel gelijk in geven. Het lijkt onbegonnen werk met het zand. Het is onze eigen schuld, Mim. Wat? Onze eigen schuld ah, niet alleen van ons, maar van alle mensen hier. We hebben te veel in het duinzand gewoeld om konijnen te vangen en we hebben het rijshout in de hagen door gekapt voor brandhout.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 een beetje optillen leggen Zo? Ja. Ja. Nou. Van de eerste duintjes is niks meer te zien. Oh, Ze staan helemaal onder water. Nou terug. Tweede duuntjes. Nou, daar zie ik een paar witte stippen in de zee. En nou, de derde duuntjes. Ja. Die zie ik vaag. Laat nou, de kijk er even scherp stellen.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 Kunnen we daar niet over land? Nee, met deze storm lijkt het water ook bij tot aan de duinen. Ja, dan is Arjen eigenlijk net een schipbreukeling op een pak. Precies, Eeg. Morgenochtend moeten we daar naartoe. En de heren beschermen hem nog deze nacht. Kom mee. Bang, Bruno. Deze hut heeft het wel jaar Ik uitgehouden, hoor. Kom mee. Even naar buiten. Durf je niet? Nou, daar ga ik alleen. Wat nou? Een dak! Daar gaat een dak! Daar gaat de hut. Een hamer! En spijkers! Die moet hier. Die wanden moeten overeind blijven. Dit zit ik nou door mijn eigen schuld. Maar nou niet bang worden, joh. Als je nou bang wordt, dan ben je geen knip voor je neus waard. Ik heb het verkeerd gedaan. En daar nou moet ik me redden. Hier. Hier stutten. Deze band moet het houden. Deze band moet het houden.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 Die, die weet best dat, uh, dat de Rijnen destijds ook wel eens liep als hij op de konijnenvangst was. Op de konijnenvangst, oh, is hem dat? Maar wat had Kijker dan gedacht? Hm? Nou, we halen hem er morgenochtend af, zodra het licht is. Zo, dat is gemakkelijk gezegd. Ja, het is bedoeld zeker maar moeilijk gedaan. Ja, zo is het.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 Dag, Eike. Hé, hey, dag, kijk. Zo zie je iemand in geen weken. En zo zie je iemand achter elkaar. Ja, ja. Zo gaat dat, Eike. Hm? Het was wel een intrieste begrafenis. Ja. Hm? Stormen, regen. Je kon de dominee niet eens verstaan. Maar goed, het leven gaat verder. Kijk, boer. ja.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 En uh, voor de afzetter zal mijn broer mm, Sip bezorgen. Sip, doekje Cupido, Eike. zo. Mm. So. Mm. Ja, ja. Dan kom ik nog één roeier tekort, kort doen. Je komt geen roeier tekort kort, Ties. Ja, ik tel de... Die ene ben ik, Ties. Jij? Ja, ik. Denk jij voor de drommel dat ik een vrouw in mijn boot wil hebben? Kijk naar mijn handen, Ties.